Franse minister van Defensie heeft verklaard dat het Franse gevechtsvliegtuig waren die het konvooi tegenhielden. Het is onduidelijk of Gaddafi bij de NAVO-aanval omkwam of dat opstandelingen hem later hebben gedood. Volgens de Nationale Overgangsraad is ook Gaddafi's zoon Mutassim omgekomen. Zijn zoon Seif al-Islam zou bij zijn vlucht uit Sierte gewond zijn geraakt en in het ziekenhuis liggen. Het lichaam van kolonel Gaddafi werd meegenomen naar Misrata, zou daar in een moskee zijn gelegd.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 Vandaag werd bekend dat de pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn ver onder de dekkingsgraad van 105% zitten. Topmannen van deze fondsen verwijten dat Europese leiders dat, ze traag zijn met hun besluitvorming over crisismaatregelen. In Rotterdam is een stille tocht gehouden voor Jennifer, het meisje van tien dat eerder deze maand door geweld om het leven is gekomen. Er liepen ongeveer 500 mensen mee. Onder de deelnemers was burgemeester Abu Taleb...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 Onder het mom, de vliegende kraai, die vangt altijd weer eens wat. Uh, dit, dit is leuk hoor, eerlijk gezegd. Ze komen allemaal uh, met rokende gimpen komen ze hier binnen zitten, de mensen van dit uh, programma. En uh, dat is uh, één Marcus van Dam. Wat ga je doen? Ga jij nog even fijn een uh, microfoontje vervangen dan, nu? Ja, oh, nou ik hoor, ik hoor van alles, maar goed. Uh, maar dat komt omdat we dus gasten hebben. En dat zijn niet zomaar gasten, want uh, er staat al het nodige in de kranten, hebben we al uh, kunnen zien. En dat zijn Jeroen en Tobias van Housers. Ja, ze zijn er. Dus uh, wat, ze hadden het uh, ergens uh, beloofd dat ze zouden komen op het moment dat hun, uh, hun album uit uh, was. Nou, dat album is er. En dan staat, uh, staat Tobias, die staat er nog even gauw met een, een of andere dinges schroeven draaien, Nog een beetje te rotzooien om, uh, om dat ding nog uh, op tijd uh, zeg maar, uh, in de cd spelen te krijgen. Ik weet niet of, of het al werkt, uh, heren. Volgens mij uh, moet het, uh, ja die microfoon moet, moet, moet volgens mij wel, moet het nu wel doen. Hey, to oh, hallo. hey Tobias, goedenavond. Jij kan me goed horen. Ja, luid en duidelijk kom je binnen, dus uh, Dat, <laughs> dat hoeven we mooi. niet over uh, moeilijk uh, te doen. Voor die mensen die thuis zitten te luisteren, ja uh, Koper, je zit weer lekker uh, slap te houden. Nee, Wat was dat? Dit eerste plaatje moet jij weten: de Infusion Mode. Of wat we net luisterden. Ja, ik zat niet goed te luisteren, trouwens. Ja, Nee, sorry. smoot in ieder geval. dat weet hij misschien wel. smoot. Ja. Diepheersmoot. Ja. Ja. Die <laughs> dat heb ik omdat jij dat Kijkt. zeker gezegd hebt. Jeroen wist het wel. Ja, Jeroen weet het. Ja, Jeroen, Jeroen weet het bijna alles, denk ik. Ja, uh, nee. Person... Nee, was het niet personal Jesus? Nee, nee, nee. nee. Uh, policy of truth. Uh, policy of truth. dat is wat mijn mond niet uit. Goed, tien over 8. Welkom. Ik uh, vond het, uh, vind het heel leuk dat jullie er zijn. Ja. Uh, ik, ja, uh, want ik denk dat jullie al uh, de nodige uh, gesprekken al gevoerd hebben over de... Dit album. Ja, nou, we hebben, we hebben een hele heftige persdag gehad. Dan oh ja? Dan zit je echt van uh, over z'n ochtends tot zeven uur s avonds over <laughs> hetzelfde te praten. Ja. En uh, nog een paar losse interviews waar ik zelf niet bij was, maar waar Jeroen en uh, de andere bandleden bij waren. Ja, uh, Jeroen, uh, even over, want uh, Tobias geeft nu de microfoon door. Ja, het is heel, maar je hoort het nu ook al. Dat geeft niet. Maar uh, zo'n heftige persdag, wat, uh, wat Tobias uh, beschreven heeft. Ja, ja, ik, uh, ik lag toen in bed. Jij lag in bed? De hele dag. Uh, was en, jij grieperig of had je nee, nee, nee, nee. Ik, uh, ik had vrijstelling. Jij had vrijstelling? Ja, ja, ja. ja. Er er maar drie bij te zijn. Dus het was zo van, uh, ik, uh, ik ben er niet, maar ik lag me eigenlijk wel een beetje suf. Want uh, ik hoef al die lastige persvragen niet uh, te beantwoorden of ja, nou ja, zoiets. Ik was ook een beetje jaloers van, ja. dan gaan zij het allemaal zeggen. Maar uiteindelijk toen ik de verhalen hoorde, dacht ik van nou, ik ben blij ja, ik dat ik uh, niet hoefde te gaan. Ja, uh, jullie waren hier ook al eens eerder geweest. Ik geloof ergens in het voorjaar, uh, ja. geloof ik. Uh, en toen uh, was er al sprake van dat het album uh, eraan uh, zou komen. Uh, ja, uh, we draaien regelmatig uh, dingen hier in Alternative FM. Dat zijn we eigenlijk al vanaf het moment dat uh, jullie uh, vorig jaar, jij, hè, vorig jaar in, uh, in het uh, voorjaar in Panama in ja. Amsterdam, uh, examen deed. Ja. En toen hebben we, dit, uh, hebben we dit EP'tje van jullie al uh, hier uh, gedraaid, eerlijk gezegd. Ja, ja, ja, gaaf. Ja, ja uh, ik heb wel eens gehoord uh, van, uh, van uh, ik geloof iemand uh, in, in het uh, range van Celine Cairo, die uh, had uh, gezegd van, the early adapters are the best. Oké. Okay. Nou ja, goed. Nou ja, nou, ja maakt niet uit. Uh, maar jullie, jullie hebben een uh, heel stapeltje meegenomen weer aan muziek, wat jullie, uh, jullie tweeën uh, heel erg uh, leuk vinden in ieder geval. Ja, ja ik weet niet wat hij heeft meegenomen Maar we dachten nee, we, we nemen zin. gewoon dingetjes mee Dan ja. zitten we in ieder geval niet verkeerd Nee, dat, dat, dat, dat, dat zullen we dan ook doen Ik haal deze er even gauw uit uh, Wat ik nu uh, hier in, uh, in dit computerding hebben zitten Maar goed, uh, we hebben nu ook uh, Uiteraard jullie CD Dus, dus, dus, dus daar gaan we al uh, ja, We gaan gewoon track voor track Gaan we ze gewoon af nou, gaaf. Dus daar gaan we eerst mee beginnen uh, De eerste van uh, het album van Houses Clean Life, en uh, Ik ga je verzekeren hij klinkt heel anders als de EP, toch? Ja, ja want hij is afgemixt in een professionele studio. Komen we zo allemaal op. De eerste track heet Away Home. Six minutes South Uh, toch? Nee, ik was... Niet? Oh, oh, oh. Ik, uh, ja, je mag hem even eraf uh, pakken hoor. Uh, Lukt dat? Hij was er ooit af? Ja, hij was er ooit af. Ja, ik, uh, volgens mij kan hij er gewoon nog steeds af. Uh, wat wou je zeggen? Is dat niet zo? Nee, dit is Woest. Woest? Ja. Ja, dat vind ik trouwens nog een leuk verhaal. Uh, ik, ik weet dat, uh, dat een, uh, iemand die hier uh, bij ons uh, geweest is, ja. die heeft uh, met uh, Woest uh, gespeeld. Okay. In uh, een of andere red shoe session in uh, Nijmegen geloof ik. Ja dat is nou, ja, dat, maar, maar het is wel een hele, hele aparte band Woest dat, ja. uh, Ik hoorde hier eerst over iets over Timothy Dunn Dus ik denk, kom ik ja, ja, binnen, ja. he, pats boom <laughs> Zal ja, precies. Afkondigen <laughs> En uh, verder in niks aan de hand Maar blijkt uh, blijken jullie al uh, gewoon uh, net als een Stel uh, bankemployees gewoon even De koffers omgedraaid uh, te hmm. hebben <laughs> ja, Dat vind ik heel erg leuk ja, uh, Het is hier een beetje druk Ook, uh, want de cao uh, Van de koffie uh, is hier uh, Een beetje gestrand, dus de koffie dames die, die zijn, uh, okay. dus ik moet het anders. zo doen. Vorige keer waren ze het wel. Oh ja? Ja, een stuk of tien. Ja, stuk of tien. Uh, goed, uh, we begonnen dus uh, met, uh, met een track van jullie uh, album Clean Life, Away Home. Ja. En daarachter dus uh, een nummer van Woest, trouwens een Nederlandse band. Uh, jullie dat, uh, dat ook. Uh, deze, die ken ik nog niet, want die stond niet op de EP. Het eerste uh, liedje, gewoon uh, eerste uh, Away liedje, home. Way home. Ja, Nee, die is, we hadden hem al wel vrij vroeg geschreven. Ik geloof zelfs al dat we mee bezig waren toen we de EP opnamen. Ja. Maar pas deze keer opgenomen inderdaad. Dat, dus toen stond hij nog in de stijgers. Ja, ja. ja. En ben je dan, dan ben je niet tevreden. Dan ga je er nog eens een beetje aan bijlopen, schaven. En je denkt van, uh, ja, dat, ja, dat is het toch eigenlijk net niet hè, wat, ik, uh, wat ik nu uh, heb en wat ik nu hoor. Ja, en gewoon dan komt er weer een stuk tekst bij. En dan moet je dat weer mooi op elkaar aansluiten. En zo ben je gewoon inderdaad heel lang aan het bijschaven tot je... Ja. Het perfecte liedje hebt. Ja, dus uh, gaat het nog iets uh, ergens over? We, weet jij dat uh, toevallig? Away home? Ja. ja. Dan gaan we toch even kijken of we. het werkt dan. De tekst is zeg maar. Ja? Wat ik van Ella heb begrepen, is. is uh, waar, waar zij de inspiratie uit heeft, heeft gehaald, is dus heel erg. Uh, de geborgenheid zoeken van de plek waar je vandaan komt. Dus eigenlijk waar je ook naartoe gaat ja? en wat voor een reis je ook maakt of op wat voor een plek je ook komt. Dat, dat je toch altijd wel een soort van connectie met je thuisfront blijft houden. Zeg maar. En dat ja. dit een soort van... Uh, ja, ik zal niet zeggen ode is. Maar een soort van... Uh, Weerkatsing van het gevoel wat je hebt als je gewoon aan, aan thuis denkt. Mm. En aan de, aan de fijne momenten. Ja. Uh, eerder van... De, van, van de, heel leuk dat je dit ook nog even toelicht natuurlijk. Ja. <laughs> want ja, we willen ook wel weten een beetje in de inhoud over die songs natuurlijk. Ja. Uh, maar even over jullie zelf... Tiet uh, uh, heeft toch wel een lange, lange tijd uh, Nou een lange tijd uh, het, heeft, uh, het is wel snel gegaan eigenlijk uh, met jullie het, ja. is, uh, het is in mei 2010 Met het eindexamen van Jeroen Is het begonnen Ja het is uh, rond, de, rond de eindexamens van ons alle In ieder geval van vier van de vijf bandleden Ja um, ...verkocht hem voor het eerst aan mensen... ...en, en liet hem voor het eerst ja, horen. Ja, ik was er helemaal en, en, stuk van. En speelde hem voor het eerst. Uh -huh. Is je zo slecht? Nee. nee, maar ik was, ik was echt... Uh, ...ik was al aangenaam verrast... Uh, ...toen ik het cd'tje ineens uh, thui uh, ja, nou, ja, thuis... Uh, ...af zat te luisteren... ...en uh, denk ik... ...zo... Daar zit wel wat in eerlijk gezegd ja, nou, Eigenlijk ook al op het moment dat ik jullie in, in Panama al hoorde spelen uh, ja. Maar hadden jullie toen al op die avond al uh, enige reactie erop gekregen? Ja nou we hadden Jeroens eindexamen die avond dat we speelden was, was de laatste van de vier die we deden hmm. En, die, de, en, en die, die drie daarvoor die waren al zo ontzettend goed gegaan Dus er was zeker zelfvertrouwen al gekomen hmm. door, door de goede reacties en eigenlijk is toen die... Uh, ze, uiteindelijk hebben we hem officieel gereleased... Um, uh, 9 september 2010. Mm -hmm. Dat is de dag dat we zeiden van nou, dan mag ook de rest van Nederland omhoog en niet ja. alleen onze vrienden en familie. Ja. En eigenlijk hebben we, daarna is het zo ontzettend hard gegaan. Met, met goede reacties en, en hoe het is opgepikt die cd. Dat we maar gelijk zijn doorgestoomd. En dachten van nou dan gaan we nu de volledige cd opnemen. Ja. Uh, want uh, het, het label is ook niet de, niet de eerste de beste. Uh, play, play it again Sam. Ja. Pias om het maar even kort ja. uit te drukken. Hoe, hoe zijn jullie daar nou terechtgekomen? Want uh, dan, dan uh, breng je die EP dus in september 2010 breng je hem uit. Ja. Wordt dat dan opgepikt? Ja, ja, het is, het is, uh, het is, het is gekhuis uh, Als we er vaak over nadenken met de band zelf... Denk ik ook van hoe, uh, hoe is het eigenlijk allemaal precies gegaan. Maar het, het was eigenlijk... Je moet het gewoon zo zien. In september deden we zeg maar, officieel het uitbrengen van het CD'tje... Mm -hmm. En voor, voor mijn gevoel zijn we in ieder geval echt door een stroomverstelling geland... ...naar 19 september toen we deze volledige CD uitbrachten. Ja, ja, ja. In de tussentijd is al die gekkigheid gebeurd. Ja. Zij hebben de CD gehoord, uh, het EP'tje gehoord. Uh, we hadden iemand van hun ook uitgenodigd om te komen bij die EP-presentatie ja. uh, een jaar geleden. Ja. Um, en dat ging goed en toen heeft daarna zeg maar, televisie en radio, toen we daar speelden... ...heeft de extra boost gegeven zeg maar, om ja. uh, ook voor zijn label aan te duiden dat het, dat het echt meer is dan... Dan alleen liedjes. Ja, uh, over televisie en radio gaan we het zo even hebben. Want ja, uh, dat jullie over belangstelling niet te klagen hebben, dat, dat is mij al wel gebleken. Er stond een artikel in de pers, heb ik gezien. Dus ik zat s ochtends met mijn uh, kop als een bushockey. Zat ik daar uh, ineens uh, te bladeren in de trein van Zandvoort naar Haarlem. En ik zie in één keer. poem, houses. Ik denk, nou, dat ging wel heel erg uh, rap. Uh, ja. Ja. ja, dat klopt ja, uh, Journalist ook, uh, ben je bij jullie uh, geweest van de pers? Ja, ja. Dat, uh. ja. Die uh, had ik dan toevallig gedaan met Ellen Manuel ja. Het uh, was een ontzettend leuk interview ja. En uh, ja, ook leuke vragen een muzikant zelf ook Dus ja. uh, ook heel uh, muziek inhoudelijk was een uh, ja, leuk interview Goed, we gaan zo daar het over hebben nog, over, over de pers. Uh, niet alleen de kranten waar ik het dan over heb, maar gewoon uh, überhaupt de media uh, op zich. Want uh, ja, dat, dat, dat, dat is natuurlijk wel heel belangrijk om de muziek natuurlijk aan de man uh, te brengen. Uh, van uh, het uh, nummer, of wat zeg ik, van het album Clean Life Walk Away, dat is het tweede nummer. Ja, ondertussen gewoon met koffieversterking hier. Ja, de band haalt gewoon koffie voor je. Dit is niet te geloven. En ik bedoel, ze hebben hier toch het nodig al gedaan in het land. Ze hebben in het gezet in Groningen. Koffie gezet in Nijmegen. Nee, maar jullie waren op een gegeven moment ook met jullie EP's in één keer los. zag ik vorig jaar. In Breda, geloof ik. Hadden jullie een ja. optreden? Dat las ik toen op, op, op jullie Facebook Facebookpagina. Van, ja, we zijn nu helemaal los. We hebben helemaal geen EP meer over. Ja, dat was een beetje raar. Want we speelden bij Céla in het voorprogramma. Ja? En uh, ze had zelf volgens mij geen stand. Dus we hadden een beetje het idee van. Omdat we zoveel hadden verkocht. Dat we misschien dachten van. Zouden mensen denken dat wij Céla zijn. zijn? <laughs> <Dat is> ze allemaal gewoon <laughs> een verkeerde cd ja. hebben gekocht. Ja, maar dat bleek dus niet het uh, geval te uh, zijn. Dus, uh, nee. dus uh, hoeveel zijn er eigenlijk van gemaakt van die, uh, van die EP? Duizend. Duizend. Ja. Zijn alle duizend uh, gewoon uh, weg? Ja. En van uh, deze? Uh, ja, daar wordt het nog weg, maar gisteren dat er nu meer dan duizend zijn verkocht. Meer dan duizend zijn ja. er verkocht? Ah, oh, dat, dat gaat de goede kant op. Ja. Dat gaat de hele, de hele goede kant op. Uh, want we hebben uh, Walk Away uh, getraaid. Uh, waaraan kan je merken dat het een housesnummer is? Uh, dat bij elk instrument zit er wel een bijzondere partij. Ja? Iedereen speelt er begeleidend voor, voor de zang, zodat mm. de tekst er goed uitkomt. Um, maar het is pas echt goed als ook iedereen er mee eens is. Dus niet van, oh, nu hebben we een mooie begeleidende muziek voor de zang. Maar ja. van iedereen zit er echt een, een heel eigen... Uh, geluid binnen elk nummer Ja want uh, is dat ook uh, de kracht van jullie allemaal Van jullie vijf de, ja. dat, uh, dat, je, dat je met elkaar uh, Dat er altijd wel iets van iedereen erin zit Ja en we hebben ook allemaal goed gehoor voor andere instrumenten. Ja. Dus uh, Tobias kan ook tegen mij zeggen van nou, dat lijntje is misschien uh, net iets te druk of net iets te veel noten. Of misschien kan het zijn. En iedereen weet ook veel van andere instrumenten af om ja. goed feedback te geven. Ja. Uh, wat, wat spel jij dan naast uh, de drums uh, Tobias? Uh, want, want jij bent de drummer. Ja. Uh, ook niet geheel onbelangrijk. Want die is degene die de maat aan moet, uh, moet geven. Ja. Nee, en dat doe ik ook niet, niet altijd perfect eigenlijk. Nee, nee, nee. nee. Oké, okay, maar goed. Uh, je krijgt wel eens op een je sodomieten van, uh, van ja, de anderen. Tuurlijk. Ja, ja natuurlijk. Nee, maar ja. Dat, dat, dat hoort er ook volledig bij. We, ja. we, we werken allemaal keihard om het zo goed mogelijk te doen. Ja. En uh, wat Jeroen zegt klopt ook. We zoeken altijd... Weet je, de melodielijn moet, moet een catch hebben. Een ja. hoek. Ja. En dat willen we ook in alle andere instrumenten stoppen. zeg maar en ja. Het is belangrijk dat je dan... Dat je en zeg maar de controle houdt en juist begeleidend speelt. En ja. dus dat je bezig bent om die unieke partij te bedenken en te spelen en het mooi te laten klinken. Ja. Ja, en soms, dan leg je het die veel op het ene. Dan besteek je ja. wat meer nadruk aan het andere. En dan zegt nou, een Bentley tegen je, dat was compleet uh, ruk wat je net deed. Nou, oh ja. Dat we doen het even opnieuw. Ruk. God. Dat mag ik zeggen op radio, toch? tuurlijk eh, Ja, doen. dit is alternatief. Dus dit mag altijd. Kijk, we zitten niet uh, bij een een of andere hele nette scène <laughs> uh, waarbij je op elk woordje moet gaan, uh, gaan letten. Hier, hier mag dat. Dus wat dat dan gaat, hè? ik bedoel, als jij dus op je soda niet. En dan zeggen ze gewoon. Ja, het is precies, ruk. Ja. En uh, maar kijk, dan gaan we ik, weer terug. Achter je drum. ja uh, Gelukkig niet. Kijk. Ik, ik speel gitaar. En niet uh, noemenswaardig. Uh -huh. En ik speel piano. En ook niet noemenswaardig. En ik kan een beetje zingen. Het is eigenlijk ook niet noemenswaardig. Maar ik, allemaal doe ik het net lang genoeg. Om er zeg maar wel mezelf er zeker te voelen om het mee te bemoeien ja, als het, ja, ja, het ja. niet klopt. En ja, ja. dat geldt voor eigenlijk iedereen. Dat, ja. dat iedereen elkaars instrumenten gewoon goed begrijpt. Ja. Uh, is, it, is dat bij jou ook het geval? Uh, hij hij drumt. Ja, ik kan ook, ook niet een... noemenswaardig piano spelen. Wat dat dan gaat kloppen. Niet noemenswaardig piano spelen. <laughs> uh, ik, ik geloof er helemaal niks van. Want ik uh, zie hier staan... Jeroen Roedelse Kies ja, ja. Uh, dat is toch iets anders, uh, neem ik aan? Of uh, is dat hetzelfde? Ja, dat is allesomvattend. Ja, oké. Maar wat doe jij dan nog meer? Uh... Heb jij ook zijn instrumenten wel eens bediend? Om het maar zo te zeggen? Ja, ja, ja. En ik krijg nu op dit moment uh, elke woensdag drumles. Van ja? een uh, oud bandlid waar ik bij zat. Ja. En ik geef hem pianoles. Ah. Gewoon, en omdat ik het heel leuk vind. Maar ook gewoon om inzicht te krijgen van wat is er allemaal mogelijk. Ook als je zelf een keer een ideetje wil gaan maken. Ja, ja, ja. ja. Dat je weet bijvoorbeeld dat je maar twee ledematen hebt. Dus, of twee ja, handen. Ja, ja. Ja. En ja. dat je niet in één keer drie slagen tegelijk. Al van die hele kleine dingen. En ook gewoon ja, ja, inzicht krijg in een ander instrument. ja. Uh, en dat, dat, dat, uh, dat Is dat nou een vereiste? Uh... Nee Maar het scheelt wel Het is ook wat je Ambieert zeg maar ja. we, we zijn ook gewoon heel erg eigenwijs En koppig en, en bemoeierig alle vijf. En dat is lekker dat je dat dan kan doen. Ja, maar, dat, maar dat, ik denk dat dat nou juist ook het, het leuke is. Dat je, dat je gewoon ook een beetje in elkaar eigenlijk uh, gewoon, nou niet de huid vol kan schelden, maar gewoon wel uh, zeggen waar het op staat. Zeker. En, en ja, het en, wordt wel eens spannend in de oefenruimte. Op die, oh ja? Op die manier. Ja, Er worden niet met dreigementen of wat dan ook van... Ja, de uh, de <inaudible> volgende keer! <laughs> dus, nee, nee, nee. Dat doen we dan gewoon meteen. Nee? Dat is niet te geloven. Goed. Ja, alles alles. Alles werkt, alles werkt zich vanzelf wel uit. Het oh, okay. wat langer. Maar... Ja. Uh, duidelijk. Uh, ik, ik zei net al over de, de media. Want uh, aan media aandacht geen gebrek uh, gehad. Nee. Uh, wat, wat, ja, want jullie hebben ook een persdag. Jij ja, zei net. Je ook een enorme lange persdag gehad. Ja. Uh, je bent op de televisie geweest. Ja, dat, dat was allemaal spelen. Dat doe, ja? Ella doet natuurlijk meestal het woord als, als er televisie of radio bij komt. Ja. Bij welke uh, televisieprogramma's zijn jullie dan al geweest? Uh, nou Eigenlijk niet, niet zoveel vrouwt dan de vorige keer dat we hier zaten. Dat was De Wereld Draait Door. Meen je nee, niet? Uh, en bij de Wereld Draait Door, bij Matthijs al geweest. Ja, maar dat, uh, dat, was, al, Boem. dat was al in ook, was 6 oktober of zo al. Of 6 november ja. 2010. En dat is dankzij woest. Wat, wat zeg je? Dat is dankzij Woest. Dat is dankzij Woest. Dankzij Woest is dat uh, gekomen. Ja. Dus we hebben veel... Uh, aan Woest te danken. Uh, ja, aan, aan het hele begin. Uh, zij speelde op onze CD-release als, als mm. special guest. Ja. Uh, ja, dat was al een hele eer dat zij er wilde staan. Omdat uh, ja, voor ons waren ze, echt nog, waren ze een stuk groter. En, ja. en ook echt heel muzikaal. Ja. En ze hebben ons toen getipt ook bij De Wild Door. Van en toen die, de week die band moet je, moet je hebben. Ja. Uh, ik denk het heel hard. Ja, dan, uh, kijk, want als je daar één uh, keer geweest bent met een minuut aan, uh, aan je broek hebt... dan, uh, dan weet iedereen gelijk uh, dat jullie er zijn ja. eerlijk gezegd. Ja, klopt. Want dat is, dat, daar hoor ik meer uh, muzikanten over. Evi de Visser uh, is uh, nu eigenlijk uh, zo groot, uh, onder andere ook door de wereld doorgeweest uh, door geweest. Hm. Nou, Chef Special is uh, het voorbeeld, denk ik. Ja. Die, uh, die zijn hier ooit in november 2009. Nou, die komen niet meer voor een show Prins of, uh, of wat dan ook. Dat geloof ik niet. Dus die... die, die <laughs> nou, ik zou het eens zeggen dat ze misschien voor een chocoprins wel moeten gaan. <laughs> dat, dat ze dan geen koffie hoeven te zetten. Nee, nee, nee, nee, nee, Oké, okay, maar goed, ik weet niet of uh, Josh, uh, Josh, Joshua dat uh, zou doen. Ik heb ooit, uh, wel leuk, even voor de zijstap uh, voor de mensen thuis. Uh, toen zij de EP hadden, uh, met collassen uh, er zo op. Uh, toen kwam, kwam dat ding ingesield in een uh, een of andere vleeswaren uh, ding. En toen zei hij tegen mij van, uh, nou, uh, dit is hem. Wat geven we ervoor? Heb ik er 10 euro voor betaald? Ah, hij lachte zich volgens mij helemaal. Hij stond uh, volgens mij daarboven, daar boven bij de Jankse. Bij uh, daar stond hij nog uh, hard te lachen, denk ik, eerlijk gezegd. Uh, maar goed, uh, maar het geeft al aan dat, uh, dat je daar als je daar geweest bent, uh, dan... moet dan, dan, dan, ja, dan ja, Het is moet allemaal mooie opstap. een opstap. Uiteindelijk moet je wel zorgen dat je in de picture blijft. Want als je daar speelt en vervolgens een maand niets doet, ja. dan verwater je ook wel weer. Ja. En we hebben... En heel hard gewerkt om het daarna aan de ja, rollen te houden. Maar ja. ook heel veel mazzel gehad met weer andere mensen die het zagen en dan weer. Dus. Ja, want jullie hebben ook in het voorprogramma van Dessert Kit uh, gespeeld. En dat was ja. uh, in het uh, voorjaar nog, zag ja, ik. klopt. Dat was ook heel gaaf. Ja? Dan, dan zie je heel Nederland eigenlijk een beetje echt leuke zalen. Ja. En het is ook weer een, weer een stapje hoger. Weer een trapje. Melkweg uh, hebben we het over uh, toen, uh, toen. Ja, dat ja. was inderdaad de afsluiten ja. van, die, uh, van die tour. Ja. ja. Uh, Grote zalen, ik mag hem weer even doorgeven, want anders zit uh, Tobias er weer, uh, weer een beetje verloren bij. Maar, uh, <laughs> maar uh, grote zalen, uh, na de melkweg, staan er nog meer uh, van dat soort optredens uh, in de stijgers? Um, nou dat, die tour was natuurlijk überhaupt voor ons een hele goede training. Mm -hmm. Omdat we voor het eerst die, die grote zalen deden in, dit, in deze formatie. Ja. Um, uh, nu, ja, we hebben nu ons eigen clubtoertje wat eraan komt. Ja. Dat zijn eigenlijk de, de kleine zaalvarianten van de wat grotere zalen. Dus we, Nog een keer uitleggen. Nou ja, we, we beginnen nu met een clubtoertje. Die gaat eigenlijk langs uh, vijf kleine zalen in ja. Nederland. Dus dat ja. zijn uh, morgen de supermarkt in Den Haag. Ja. Langs Simplon, Groningen, Roadtown Rotterdam, Echo Utrecht en Merlijn in Nijmegen in Nijmegen. Ja, dat is ook een uh, gerenomeerde heb ik, uh, moet ik maar laten ja, vertellen. Dus, ja, we hebben ook heel veel zin in. Dus uh, dan... En Echo in Utrecht is ook niet uh, geheel onbekend. Daar uh, nee. heeft zich ook nogal uh, wat, uh, wat dingen van de grote prijzen uh, met name afgespeeld. Uh, uh, daar hebben jullie niet aan meegedaan. Jullie, dus ja, jullie zijn er eigenlijk ja, mee nou, gefietst. We hadden eigenlijk besloten vanaf het begin al toen we net begonnen. Het was eigenlijk ook voordat de EP uit was. Ja. Dat we gewoon als beentje bezig waren niet aan wedstrijden mee te doen. Nee? Waarom eigenlijk niet? Ehm... Um, ik denk, ik denk dat uh, onze, onze gezamenlijke mening over wedstrijden is over het algemeen dat het heel veel goede publiciteit ook kan leveren. Ja. Uh, dat je bij bepaalde wedstrijden ook heel veel aan kan hebben wat betreft uh, coaching die ja. je daarvoor en daarna krijgt van, van, van jury en of andere dingen. Mm het -hmm. kan een hele goede spiegel zijn zeg maar ja. voor, je, voor jezelf als band. Wij hebben toen besloten dat niet te doen, omdat we toch niet het nut zagen van wedstrijden spelen en dan vijf minuten ombouwen, dan tien minuten je kunstje doen en dan maar hopen dat je door bent naar de volgende ronde en dat soort dingen. Ja, jullie willen het uh, gewoon... Wij dachten, we willen shows doen, zelf, soundchecken, een goede show kunnen geven en kijken wat mensen daarvan vinden. En we wilden eigenlijk gewoon een beetje dat ding overslaan meteen. Ja. En uh, ik, heb, ik heb met vorige beentjes wedstrijden gedaan. En iedereen heeft met beentjes in het verleden wedstrijdjes gedaan. En ja. niemand van ons kon nou echt zeggen van, nou, dat was life-changing. Ja. En dat was uiteindelijk een, een voorprogramma van een grotere act in een echte zaal waar het het grote mannenwerk begint, zeg maar. Ja, het grote, dat, grote mensenwerk. Ja, ja. Waar, als je dat tegenkomt als band... ...daar heb je eigenlijk in één klap al tien keer meer aan... ...dan dat je door zo'n wedstrijdenpatroon heen loopt. Ik, maar dat geldt echt voor ons, hè? Dus er zijn ja, grote, nee, de uitzonderingen zijn er natuurlijk ook. Er zijn veel al. mensen die er heel veel aan hebben. en Oh ja, het verschilt de o, ja uh, la, la, laat ik het zo zeggen. Uh, vorige week, niet vorige week vrijdag... ...maar de week uh, daarvoor... Uh, ...ja, wel, vorige week vrijdag... Uh, ...ben ik even op het fietsje gestapt naar het Thalia Theater... om Sue the Night, Sus so de Grote, ja. te zien spelen. Maar dat is, die zit maar, natuurlijk in de singer-songwriter. Ja, oké. Okay, maar het, het gaat er even om. Van, hè, die, die doet dus wel mee aan de grote prijs van Nederland. Ja. Maar die heeft dat... Daar gaat wel wat van uit. Ik bedoel, als ik dan ook weer... het Talia Theater is... Daar moet je je absoluut niet veel van voorstellen. Er staan een paar ronde tafels met een paar stoelen. Ja. Nou, wij kennen Sus. Dus ja, nee, nou, wij, een, wij ook. Goede dus. bekende van ons. Nee, wat ja. een groot verschil is... Ik denk zelf, als ik singer-songwriter was geweest, dat ik me wel had ingeschreven voor de grote prijs. Dat wel, ja. Oké. Okay. Ik denk ook dat dat en de hip-hop-afdeling, dat daar, voor mijn gevoel, meer uit voortvloeit dan uit die bands. Ja, nou, over, uh, over Suus uh, en Soon the Night gaan we het uh, dat gaan we zo doen. Maar eerst gaan we natuurlijk weer een track van, uh, van jullie CD spelen. Dit nummer heb ik ooit uh, toegestuurd gekregen. -nummer. Ja, dit nummer, dat, wat, wat nu klaar staat. Dat heb ik toegekregen gekregen van, van de persman van uh, Pias. Play it against him, van Mark Frieswijk. Die, die zei: van, nou, Als je het dan toch gaat spelen, dan moet je deze nemen. Hier is Stay With Me. To yourself, You'll never let your head hang down when there's a way, there's a way out. Commit yourself when love is found, but stay close to yourself. It's hard enough to share yourself, just make sure it's your better half, and for the rest, just keep yourself from pleasing.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 Bye. But stay close to yourself. Dat was een <laughs> close to yourself, Night uh, hier in januari van het afgelopen jaar uh, opgenomen. Januari was ja, het alweer. Ja, januari. Maar nou komt het. Uh, vorige week vrijdag was ik uh, dus uh, in uh, het Thalia Theater. En ik, uh, nou ja, toen speelde Night met twee dames. Ik zeg, Suus, dat moet je nou uh, gewoon doen. Hè? Uh, in, de, in de kwartfinales uh, heb, je, uh, heb je misschien, uh, hè? ik zeg, dan moet je gewoon in de finale moet je met die twee dames. Jaap, je bent er al een hele tijd niet bij geweest. Die dames doen al vanaf de kwartfinales al mee. Ze ja, toen zat ik in een dip. Maar goed, euh, ma ma maakt niet uit. Uh, maar ze doet uh, dus mee. Uh, de inschrijving toen ze dat deed naar uh, de grote prijs toe, uh, toen had ze dus haar uh, EP. Jij weet welke uh, dat is. Hè? Sooner, later. Ja. Ja. Uh, dat was uh, voor een deel natuurlijk, of voor het uh, grote gedeelte met Bent. Ja. En toen heeft ze twee nummers uh, vanaf gepakt. Toen wilde ze toch ook nog iets van haarzelf hebben. Van, uh, dat, dat kan ik dus ook. Toen dacht ze. Hey, ik heb volgens mij nog een hele mooie opname. Die ik bij CFM Zandvoort heb liggen. En die heeft ze dus meegestuurd. Dus Marcus. Ja. Dank je. Ja, uh, dus die, eigenlijk uh, krijg jij de credits. Want uh, er is één nummer dus ook meegegaan uh, voor, uh, voor de inschrijving van, uh, van de, de grote prijs. Ja, ik voel me weer. Ja, en wat nog veel leuker is. Ze staat er dus ook nog mee in Paradiso in december. Hè, dus in de finale ermee. Ja, daar dus gingen we heen we, toch? Ja, daar gaan, gaan wij heen. Maar goed, uh, dat is het verhaal van, uh, van Sue uh, The Night. Uh, waar kennen jullie ervan? Uh, Studie. conservatorium, Studie, ja. Dezelfde jaar. Dus... Uh, ja, uh, dus, uh, ja, we hebben er net uh, geprobeerd te bellen maar, Ja, helaas Voice uh, zeg mail maar. Wat is dat nou toch weer? Ik <laughs> bedoel, dat <laughs> zit ik probeer uh, uh, uh, proberen te bellen Maar niks uh, ja. Ja, Was ze toen ook eigenlijk al zo? Een beetje warg? Of, uh, hoe, nou, warrig is ze het, is het niet denk ik Maar gewoon, was ze toen van, uh, van uh, <laughs> uh, Ze was heel, wel heel makkelijk, makkelijk heel, ja. heel, heel makkelijk ja. uh, persoon ja. Heel leuk we dat zitten stond. over je te praten, Suus. Dus uh, je kan helemaal niks, euh, niks zeggen. Het leuke ook is dat ze dus samenwerkt met een andere uh, singer-songwriter uit de meiden. Fabiana Dammers. Daar heeft ze ook al uh, twee, ah, ja. twee, nummer, twee of drie nummers meegemaakt. Uh, Havenfestival in augustus heeft ze, heeft ze dat uh, gedaan. Een paar eigene, geloof, eigen geschreven nummers met z'n tweeën. Okay. Dus uh, en dat schijnt uh, heel erg uh, mooi te zijn. Dus, en speelt Fabiana heb... nu alleen? Of ook met uh, uh, Nee, uh, wat ik begrepen heb is uh, 6 november, uh, dan speelt ze in Rotterdam in een, een klein theater. Uh, dat, dat heb ik begrepen. Dan uh, speelt ze geloof ik met band. Okay. Fabiana dan. Uh, met... Uh, Waarschijnlijk met, met Robert Komen en met Robin Asser. Oh ja. Dat weet ik niet zeker, want uh, dat, ik kan het niet hard maken. Dus, maar uh, ze zei het... Innamen. Wat zeg je? Je bent wel goed in Ja, maar ik, ik was er namelijk ook in Almere was ik er toen bij uh, dat, ze, dat ze toen ook met de band uh, speelde. En dat is toch een hele andere uh, benadering van haar, uh, van haar werk. Ja. Zeg maar, dan dat zij alleen staat met een, uh, met een akoestische gitaar. Dat is heel mooi als je er ook alleen ziet uh, op het podium met een akoestische gitaar. Maar met de band vind ik het toch ook uh, wel wat hebben. En dat heb ik in Almere gezien. In, uh, in het waterfront. Uh, helemaal aan het begin van dit jaar. Ja, dat was ook echt uh, gewoon heel erg mooi om naar te luisteren. Dus dat, uh, dat kan ze dus ook. Ja. ja. Uh, maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. We gaan het ook weer over jullie hebben. Want uh, uh, Stay with Me is. Uh, ja, ik, ik zei net al. Van daar zit iets in. Ik vind het wel mooi hoor. Ja. Ja, we vinden het zelf ook een heel erg goed nummer. Het was ook onze eerste single die we hebben gereleased van ja. deze cd. Ja. We hebben nu sinds, uh, ik geloof een week of twee weken, is Suicide uh, geplukt als, als single. Mooi. Uh, maar ja, het is heel, heel opwekkend eigenlijk. Heel vrolijk en het heeft veel, ja, uh, veel overgangen. Veel, heel golvend. Ja. Uh, uh, Oké, okay. dat, dat, dat, dat, dat is mooi. Uh, Suicide wordt nu gepromoot. Ja. En dat, uh, ja, uh, hoe is dat gegaan? Is dat uh, een ja, beslissing die, van, de, van de maatschappij geweest? Want nou, dat de moet De die zei het zelf eigenlijk van, nou, we willen toch, uh, als we nieuwe... Uh, Single gaan plukken, heel graag deze doen. Ja, weet je, uh, sorry dat ik het zeg, maar dat, dat is een nummer wat ik flink veel gedraaid heb, helemaal aan het begin. Toen, uh, ja, ik wil mezelf weer niet ja, op de borst ja. kloppen, maar dat was naar nou, mijn idee het meest pakkende nummer van de ja, EP. Ja, Belen. Al. Ja, Belen, ja. Nou, laat hij het maar niet horen, Giel. Ja, ja, ja. Nee, maar dat, dat, dat, dat, dat was. Uh, ik, ik zie jou nog met die. Uh, dat, op een aparte manier uh, dat nummer inzetten in Panama. Uh, zit dat, zit dat, zat dat niet een ander soort uh, slagwerk uh, in? Nee hè? Maar je, ik zag je ook met, uh, met zo'n uh, zo knop op, uh, op, die, uh, op een van die drumstokjes? Ja, maar dat was een ander nummer. Ja? Was Dat was een ander liedje dan, denk ik. Oké. Okay. Nee, deze is gewoon met normale drumstokken. Ja. En ik, ik, ik, vroeger was ik altijd van alles omgooien om zoveel tijd. Maar ik, ik speel dit wel vanaf het begin hetzelfde. Ja. We gaan uh, één laatste nummer nog even spelen voor, uh, voor negenen. Uh, jij had hem uitgezocht, uh, Jeroen, of... Uh, uh, yeah? Ja? Ja, heb ik ja, gedaan. Ja, dat is mijn schuld. Gedaan. Dat is jouw schuld. Wat is het? Tim Timothy Dunn. Timothy Dunn. Komt hij hier vandaan, of... Uh? Den Haag. Den Haag. Nou, eh... Uh, tot aan 9 uur is dit dus Timothy dan. En we gaan zeker meer van hem horen hier bij Alternative FM. Tot straks aan de andere kant van 9 uur. I don't want to rescue, you don't want to rescue me and I are fine without you. We should let it be cause I don't want to see what happens when we meet again. Ours has never been the greatest story told. By you and you were always quite the sight. Still, now it's time for me to say the things trust me all day and end this hopeless act I'm playing. And I must give up this kind of facade. the same It's really your fault It's not my fault I guess there is no one to blame However, I should tell you the truth about my history I've never been good with females And I just close up That just makes it worse I know I should do differently I guess I just like the loneliness And I will give up This kind Say